11 uur Lieselot Thomassen met het NOS journaal. De reddingsbrigade van Zandvoort waarschuwt strandgangers voor het koude zeewater. Op het strand bij de badplaats hangt vandaag de gele vlag die aangeeft dat het gevaarlijk is om te zwemmen. Ondanks het warme weer van de laatste dagen is de temperatuur van het zeewater nog maar 12 graden. Een woordvoerder van de Zandvoort reddingsbrigade zei in het Radio1 journaal dat het koude water kramp of onderkoeling kan veroorzaken en in het ergste geval zelfs een hartstilstand. Volgens de woordvoerder is het contrast tussen het koude water en de warmte van de zon te groot. Het Syrische leger heeft in het stadje Hula een bloedpad aangericht, zeggen activisten van de oppositie. Regeringstroepen zouden in Hula zeker 88 mensen hebben gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Gisteravond werden al 50 doden gemeld. Als het aantal doden klopt is het de bloedigste aanval sinds het staakt het vuren vorige maand van kracht werd... Moula ligt in de onrustige provincie Homs. Volgens de activisten zijn complete gezinnen door het leger uitgemoord. In Den Haag heeft de politie in de Naderstraat een man neergeschoten... die vervolgens een agenten met een mes stak. De verdachte overleed aan zijn verwondingen. De neergestoken agenten ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. De agenten ging na een melding van een buurtbewoner naar het huis van de verdachte. Die kwam naar buiten met een mes en weigerde dat te laten vallen. Een collega van de agenten schoot de man neer omdat de situatie bedreigend was... De verdachte liep vervolgens door en stak de agenten met het mes. Daarna zakte hij in elkaar en overleed. In het zuiden van Finland is een dode gevallen toen een man het vuur opende op voorbijgangers. De schutter in camouflagekleding zat op een dak en schoot vannacht op mensen in het centrum van de stad Huvinka, zo'n 50 kilometer ten noorden van Helsinki. De dode is een vrouw. Zeker acht mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Een van de twee is een politieagenten. De schutter is aangehouden. Hij bood bij zijn arrestatie geen verzet. Het weer, veel zon, middagtemperatuur tussen 22 graden in het noorden en 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie staan op dit moment zes files... met een totale lengte van 15 kilometer. De A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarikum en het knooppunt Eemnes 2 kilometer... en tussen Eembrug en het knooppunt Hoevelaken 4. A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht 3. A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de afrit Beek en naar 2. A27 Gorkum richting Breda... tussen Breda en het knooppunt sint Annabos 2. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort...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 Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen... en krijg een ipad Caro. Electric.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Vanavond de grootste muzikale talenten van het leger de zeils. De 9-jarige Carola, die vijf jaar voor haar zieke moeder zorgde. En Leendert...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 ...kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog maar vier weken geleden dat de vijf partijen haast gearmd naar buiten kwamen met het lenteakkoord. Het werd gezien als een knappe prestatie. Het begrotingsakkoord van de vijf partijen was bedoeld als een oplossing tegen de crisis. Maar dat akkoord begint alweer een beetje een probleem te worden. Het enthousiasme van de partijen smelt weg en de burger is er behoorlijk van geschrokken. We gaan het over dat akkoord hebben met een partij die er niks mee te maken wil hebben en met twee partijen die het omarmen. Jolande Sap, om te beginnen, verdediger van het akkoord... en partijleider van GroenLinks. Welkom. Dank u wel. Wel een gespleten partij, want uw leiderschap wordt onder vuur genomen... door Tovik Dibi. Vanaf vandaag kunnen GroenLinks leden op u stemmen. Uh, u heeft neem ik aan zelf al wel gestemd, toch? Nee, dat ga ik natuurlijk wel nog doen. Maar uh, we zijn helemaal geen gespleten partij. En ik merk ook nu deze week dat de debatten begonnen zijn... dat het juist heel erg een gevoel van eenheid geeft. Dus het maakt helemaal niet uit wie de leider wordt dan. Dat maakt zeer veel uit. Oh, dat ik denk dan weer echt, uh, dat het heel goed is als mensen natuurlijk op mij stemmen... omdat ik die koers van uh, realistische linkse politiek ja, oh, wil doorzetten. Nou, die, die, dat punt heeft u maar meteen gemaakt. We zullen het er Goh. verder in dit programma nog wel over hebben, denk ik. Aris Lop is bij ons de onbetwiste lijsttrekker van de ChristenUnie... ondertekenaar van het lenteakkoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En Thijs Berman zit bij ons aan tafel. De belangrijkste man van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Welkom. Goedemorgen. Europa in crisis. Heel fijn dat we er iemand uit Brussel bij hebben. Uw partij hoort niet bij het Lenteakkoord. Dat zeggen we ook maar meteen even. Nee, maar we horen wel bij de Lent, hoor. Dat dan weer wel. Ja. Fijn. Okay. De kranten van de zaterdag. En, uh, alle kranten die berichten over Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland... Even kort gezegd, deze corporatie heeft geïnvesteerd... in onduidelijke financiële producten, heeft een miljardenverlies... en staat aan de rand van de afgrond. Huurders in de oude wijken van Rotterdam en Den Haag... Die Dreigen daar de dupe van te worden. En als Vestia failliet gaat, moet de overheid, rijk en gemeente en andere corporaties bijspringen. Dat staat op de voorpagina van Telegavel, onder andere, het toevluchtsoord van een van de grote mannen van Vestia op Bonaire. Uh, huurders vragen in een brandbrief: laat de banken maar betalen, want die hebben al die slechte producten aan Vestia verkocht. Nou, het is een ongekend uh, schandaal. Dat is geen mening, maar zo stel aan wel een feit. Meneer Slob, wat vindt u van het idee dat die banken zouden moeten meebetalen? Want die hebben wel al die producten aangeboden. Waardoor de corporatie in de is gekomen is Nou, Laat ik beginnen met te zeggen dat als je dan de telegraaf vanmorgen ziet en dan de man die mede veroorzaker is van deze grote ellende en u terecht zegt u het is een schandaal nu denk dat hij in Bonaire zich even rustig kan terugtrekken... in zo'n bescheiden optrekje uh, in een tropisch oord. Uh, dat, is echt, uh, nou ja, dat is echt heel tergend. En nee. dat lijkt mij ook voor de mensen die straks mogelijk de gevolgen gaan ondervinden... van alles wat er gebeurd is, ook uh, haast niet te verteren. Uh, in de Kamer is hier al uitgebreid over ja. gesproken. Minister Spies heeft ook aangegeven dat ze maximaal zal proberen... Ook vanuit de verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor dit soort zaken, om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Want dat de schade is, is denk ik evident. De banken hebben daar ook een rol. Zeggen, de ja. overheid niet alleen. Laat ja. die banken maar. Betalen. Klopt, de banken hebben daar ook een rol in. Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar op een knop drukken en zeggen tegen de banken, u moet dit en dat gaan doen. Dus dat zal echt in overleg uh, moeten gebeuren. Het zou mij een liefding waard zijn, ja, als we er inderdaad ook met de banken uit zouden kunnen komen. En dat wil dan zeggen dat de banken ja. inderdaad een bijdrage zouden moeten leveren? Ja, dat de banken zich ook mede verantwoordelijk voelen voor het probleem wat nu uh, ontstaat is en uh, dat het niet maar heen en weer wordt geschoven... maar dat het uiteindelijk bij de huurders terechtkomt. Dat zou ja. natuurlijk een uh, heel slechte uitkomst zijn... Van, van wat u nogmaals terecht een schandaal noemt. Ja. Mevrouw Sap, nou, voor het weer hoeft uh, die baas van Vestia... niet per se op Bonaire te zitten. Maar hier is een beetje de grond heet onder zijn voeten geworden. Uh, een schandaal en die positie van de banken... Uh, uh, over een, knop op de dru uh, een uh, druk op de knop... en dat de banken moeten maar uh, uh, geld op tafel leggen, dat kan niet. Maar zou u dat eigenlijk niet toch het liefste willen? Ja, natuurlijk zou je dat willen. En laat ik daar ook nog over zeggen. Ik heb daar ook gewoon geen goede woorden voor wat die uh, topman doet. Ja, dat, dat tekent gewoon echt een, een, een gebrek aan moraliteit. En dat is echt een schande. Maar ik vind dat de overheid ook flinke druk mag zetten op die banken... om gewoon hier een bijdrage aan te gaan leveren. Op welke die banken manier? waren er wel bij toen ze eraan konden verdienen. En ze, zijn, ze geven nu niet thuis, uh, nu deze ram op de huurders uh, dreigt te worden afgewendeld. Ja, op welke manier? Ga in elk geval maar eens gewoon als minister met die banken om tafel zitten. En vertel ze gewoon, jongens, zo kan dit niet. En jullie gaan gewoon je bijdrage leveren. Dat is eigenlijk een oproep, begrijp ik. Dat aan is een de... oproep, ja. Aan minister Spies? Aan de minister en ook aan de banken zelf om, om dit niet te laten gebeuren. Kijk, het imago van de banken uh, is nog steeds uh, behoorlijk slecht sinds de kredietcrisis. Ze zouden zich moeten realiseren uh, dat ze, als ze hier wel op een goede manier een bijdrage aan gaan leveren, dat dat hen zelf ook kan helpen. Nou, we hebben ook even gekeken op de website van Vestia. Daar hebben natuurlijk heel veel huurders hun reactie op gezet. En daar wordt ook gezegd, ja, de, de, de, de burgers, wij huurders, betalen ook mee aan het overeind houden van banken. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Dus er is de maatschappelijke daar... verantwoordelijkheid van de banken... om dat nu andersom ook te doen? Ja, en die banken die roepen ook al een aantal jaren... dat ze zich die maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseren. En dat ze die meer willen la laten zien. Dan laat het dan maar eens zien. En ik vind echt, nou ja, bij deze een hele stevige oproep aan de banken... maar ook aan de minister. Ga om tafel en regel dit. Ja, Thijs Berman. Er liggen nu al projecten in Den Haag en Rotterdam stil. Vestia is nog niet failliet. Maar de voortgang van sommige projecten in oude wijken is wel in gevaar. Wat vindt u? Wat, wat, wat zou de overheid hieraan moeten doen? Ik heb daar weinig oordeel over... en ik heb me niet erg in die versiejaarzaak verdiept. Wat ik wel vind, is dat woningbouwverenigingen... al die semi-publieke organisaties... daar is iets verschrikkelijk uit de klauwen gelopen... daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor... Die topsalarissen daar, ik vind het onverdraaglijk eerlijk gezegd. Ook zo van die schoolbesturen die dan twintig scholen beheren. Dan heeft een topman ook maar opeens een, een ton in als salaris. Ik vind het allemaal eigenlijk volstrekt niet te rijmen met ja. de publieke taak van dit soort van organisaties. Ja, goed, en Ik vind dat we dat terug moeten draaien. Maar goed, het gaat hier wel om woningcorporaties die met name investeren in de oude wijken. Daar zitten ja. wel uw kiezers. Ja, en dat bouwen in die wijken moet natuurlijk doorgaan. En gaat daar heeft het gaat niet de gebeuren, het liggen in. stil die projecten. Ja, en toch heeft de overheid daar een taak. Ik denk niet dat je zo'n woningbouwvereniging aan zo'n lot kan overlaten... maar ik denk wel dat erbij moet horen dat dat, dat idiote circus... van die fantastische salarissen, mm. dat dat moet stoppen. Ja, tot slot wat dit onderwerp betreft, meneer Slop. Eh, toch, die woningcorporaties, dat was ooit ontstaan als een, als een, vanuit een collectieve gedachte. Van iets van de samenleving. Waarbij het winstoogmerk niet het doel was. Is dit ook zo'n voorbeeld? Hè? Want er is ook eh, van de week, geloof ik, iemand van zijn corporatie in het zuiden van het land eh, opgepakt. wegens eh, iets te slordig met geld omgaan. dat dat een uit de hand gelopen eh, verzelfstandigingsgedachte, marktgedachte in dit land is? Nou, ik denk dat we wel moeten oppassen om ons allemaal over één kant te scheren. Want ik ken ook woningcorporaties die nog steeds die, die oorspronkelijke doelstellingen... dat je ook dat collectieve belang goed in de gaten moet houden. Dat je ook moet zorgen dat mensen die niet zoveel geld in de knip hebben... dat die ook nog een fatsoenlijke woning kunnen krijgen... ook wel proberen uit te dragen. Maar inderdaad, er zijn, we hebben ontsporingen plaatsgevonden. Die vinden helaas nog tot op de dag van vandaag plaats. Die laten merken dat we wat losgezongen zijn van die oorspronkelijke doelstellingen. En dat is denk ik ook wat de heer Berman net probeerde duidelijk te ja. maken. Dat zie je dan terug in die salarissen... Maar je ziet het ook terug in keuzes die uh, gemaakt worden... die Klopt. niet Klopt. meer de oorspronkelijke doelstellingen ja. ondersteunen... maar die er alleen maar op gericht lijken te zijn... om zoveel mogelijk geld uh, te kunnen uh, realiseren in, uh, in een korte tijd. Ja. Ja. En, en dat is een, een, een perversiteit, ik gebruik ook maar een hard woord... Uh, want het is het echt, die, uh, die niet acceptabel is... en waar we ook echt met elkaar de weg terug weer zullen moeten ja. vinden. En om dat dan even af te vinken tot slot... Uh, de oproep die uh, Jolanda Sap zojuist heeft gedaan, zou u die ondersteunen? Inderdaad, dat is een goede oproep... De minister heeft overigens al aangegeven dat ze ook gesprekken zal gaan beginnen. Daar horen de banken wat mij betreft ook nadrukkelijk bij. En dat mogen geen vrijblijvende gesprekken zijn. Al kunnen we niet, eh, zoals ik net zei, op een knop drukken en de banken maar van alles laten doen. Maar de, de rust op de bank ook een grote verantwoordelijkheid, een morele verantwoordelijkheid om ook hier uit te komen. Oké, okay. ander berichtje nog even uit de krant. Heeft helemaal te maken met het lenteakkoord. Want er blijkt, schrijft de NRC, een run te zijn op rollators. Ja, las ik. Ja, ik heb er ineens een heel grappig idee bij met allerlei bejaarden die je aan het rennen zijn met die rollators, maar dat is het natuurlijk niet. Er is een run op de koop van rollators. Want volgens het begrotingsakkoord worden die vanaf 2013 niet meer vergoed. Moet al met al een besparing gaan opleveren van 20 miljoen euro. Maar wat doen nu heel veel mensen? Die bestellen er nu vast één. Die vragen nu vast aan hun huisarts, mag ik een rollator? De huisarts zegt ja en de verzekering betaalt. Die besparing van 20 miljoen euro, mevrouw Sap, die gaat daarmee dus niet door. Nou ja, op structureel natuurlijk wel. Uh, en ik snap dit effect, je ziet het vaak, maar het is wel ongewenst. Want een van de redenen um, waarom we die rollator ook uit het pakket willen halen... is dat um, je ziet dat er nu uh, ja, eigenlijk gewoon heel veel rollators staan te roesten langs de zijlijn. En dat is dood en dood zonde. Omdat, het, ja, omdat um, ze zo makkelijk te krijgen zijn. Ja. En er, is eigenlijk, er zou gewoon een hele goede tweedehandsmarkt voor goede rollators kunnen zijn in Nederland. Waardoor het ook voor iedereen nog eens veel goedkoper wordt dan nu. Ja. Maar goed, u zegt toch, dit effect is ongewenst. Ja, dit effect is ongewenst, maar onvermijdelijk. Je ziet het vaak als beleid verandert, dat er nog even zo'n run op ontstaat. Dat hadden ja. we ook toen uh, we ingrepen in de bijzondere ziektekosten. Herinner ik me een jaar of drie, vier geleden. Dat ja. iedereen nog in die laatste maanden een bril ging kopen. Ja. Kan je niet altijd tegen gaan. Ja. Zijn, zijn er nog meer dingen waar wij even overheen gelezen hebben? Jij bedoelt bijvoorbeeld niet dat mensen nu sneller even naar het ziekenhuis gaan... omdat dat, dat ze nu nog niet 7,50 euro hoeven te betalen voor een dag nee, liggen. Dat zal, Zover zal het niet gaan. Maar is er nog iets anders waar we overheen gelezen hebben? ...waar u mensen in kan adviseren. Doe het nu, want nu is het nog een soort van gratis. Heen weer en weer rijden naar je werk. Ja, heen en weer rijden. Ja. Oh ja. Misschien kunnen Doe we vast... Uh, om, ik, ik geloof de niet dat het de is. mijn vaste nu is... ...om nee. mensen ja, ja, even aan te zetten... Om, ja. <laughs> ...om nog zoveel mogelijk dingen te gaan doen. Nee, maar inderdaad uh, heeft Uland de Sap gelijk... Dat, uh, ...dat is van alle tijden. Op het moment dat er een bewijziging plaatsvindt... dan. Uh, is er vaak nog even een bepaalde periode... dat bepaalde ver verworvenheden nog wel uh, bereikbaar zijn voor mensen... en dat ze er nog even gebruik uh, van maken. We hebben ook wel situaties gehad dat met onmiddellijke ingang... bepaalde regelingen, ik denk nog aan de PC-privé-projecten... bepaalde ja. regelingen werden stopgezet. Ja. Toen was het land ook uh, te klein. Ja. Dus. Uh, nu is ja, het vanaf erbij. januari 2013. Dus misschien toch dat lenteakkoord nog maar even goed doorlezen. En vast uh, wijn inslaan. Oh ja, dat... Je zegt, wat kunnen mensen nog snel even doen? Ja. Maar al die mensen die straks op de nullijn worden gezet, kunnen niet nog even snel niet op de nullijn staan, want het wordt ze gewoon opgelegd. Nee. Dus er zijn dingen waar je niet aan ontkomt. En dat is natuurlijk het zware van dit lenteakkoord. Ja, nou waarmee de toon gezet is voor uh, een later moment uh, in deze gezet, uitzending. He? Want nu Dan gaan uh, we eerst even uh, kijken. Uh, dit waren de kranten, eerst nog even kijken naar de afgelopen Week. weekoverzicht we zijn niet de gekke Henky. Wij zijn niet gekke Henkie. Het is goed dat Kamerleden dat af en toe zelf even benadrukken. En mocht er eens over getwijfeld worden. Ik zit hier niet om vrienden te maken. Maar dat moet even worden uitgelegd. Tijdens een verkiezingscampagne maak je alleen vrienden buiten het parlement. Met de kiezer dus. De politici onderling, de partijen dus, maken ruzie voor het onderscheid. Maar vlak na verkiezingen zijn politici weer aardig voor elkaar. Want ze willen allemaal in een kabinet. En als je daar niet in komt, maak je weer ruzie. Als er geen verkiezingen zijn, heb je sowieso ook weer ruzie met kiezers... omdat je belofte niet bent nagekomen. Zo zit dat staatsrecht ongeveer in elkaar. Ja, maar je moet uh, altijd realiseren dat de kiezer aan zet is. Zo is de situatie dus nu. De kiezer is aan zet en dat bepaalt nu de sfeer op het Binnenhof. Voor sommigen ligt er een toekomst binnen bereik en voor een ander ligt hij aan Diggelen. Ik ga me niet kiesbaar stellen, ik ga stoppen. Volgens mij ligt er nog een wereld voor mij open. Ik ben pas 38, sorry, 39. Oh, ja, <tie> dus, uh, ja. Het politieke leven is kwetsbaar. De ene dag zien ze je bijna als fractieleider of minister. De andere dag wordt je laag op de kieslijst gezet en ga je weg. Dit was dus meer Sterk. Maar let op, opeens loopt een vergeten politicus zomaar plots weer in Den Haag. Wat valt er eigenlijk te kiezen op 12 september? Het beleid van dit kabinet is het enige juiste beleid. Zo gaat dat. Mijn beleid is het beste. Dat van de buurman stort ons in de afgrond. En andersom, dat heet campagnevoeren. 24.000 mensen hoorden de afgelopen maand dat ze geen werk meer hebben. U pocht net dat de werkloosheid laag is, maar hij stijgt snel. En waardoor komt dat? Door uw beleid. Campagnevoeren dus. Een premier hoort dat niet te doen. Die staat boven de partijen, maar oh, wat kost hem dat een moeite. Stel, er komt een linkskabinet onder leiding van meneer Hoemer... Laten we het niet hopen, maar stel het gebeurt, het zou voor het land heel slecht zijn. En wat dacht u van deze campagne tekst? Het woord gebrabbel hoor je trouwens zelden meer. Mooi woord eigenlijk. Dat was het dat was een gebrabbel van vier minuten lang waar ik geen touw aan vast kan knopen. Opdat we maar hopen dat deze uitspraak niet voor onze uitzending gaat gelden, Tros Radio 1. 17 minuten over 11. En nu luisteren we naar Kamerbreed. en tot 12 uur praten we met je Sap van GroenLinks. Uh, partijleider nog steeds. En uh, kandidaatlijsttrekker voor die partij voor de komende verkiezingen. Aris Slob, uh, de onbetwiste partijleider en nummer 1 van de ChristenUnie. En Thijs Berman, hij is de nummer 1 van de Partij van de Arbeid in het... Europees parlement. We gaan praten eerst over dat begrotingsakkoord. Ook wel Koendoesakkoord genoemd. Ook wel Lenteakkoord genoemd. Um, eerst eens aan u, meneer Berman. Uw partij wil er helemaal niks mee te maken hebben. Doet nou. daar niet aan mee. Heeft het althans niet ondertekend. Ik praat maar even door u heen. Maar noemen ze iets positiefs uit dat akkoord. Ach, er staan allerlei maatregelen die wij ook wel zouden nemen, hoor. Nou, echt waarvan nou. u zegt, het is eigenlijk toch wel goed dat dat eindelijk is gebeurd. Oh, dat vind ik heel moeilijk. Dus er stond heel veel in. Mij viel vooral op wat er niet goed was. Nee, dat snap dat ik. Dat is is zo gaat het altijd. Maar wij hebben ook heel lang moeten nadenken om deze vraag te bedenken. Ja, ja. Um, maar noem eens iets positiefs. Nou, een heel klein beetje vergroening zat er wel in. Heel klein beetje. Maar ja, het is toch een beetje. Ja, bedrijven blijven is... zuur. Een, nou, het is een beetje een dode mus voor GroenLinks. Maar ja, een dode mus is ook groen. Dus... Nee, nou oké. Okay. Je ziet hoe moeilijk het is om, om, om positief te denken. Um, uh, mevrouw Sap, laten we maar gewoon weer in het oude patroon vallen. Met welke maatregel had u eigenlijk het meeste moeite? Nou, waar ik uh, moeite mee had, was um, ja, de bezuiniging op de kinderopvang. Die hebben we niet teruggedraaid volgend jaar. Dat is voor GroenLinks natuurlijk een heel belangrijk punt. Maar we hebben er wel met elkaar afgesproken... dat de lagere inkomens zoveel mogelijk worden ontzien. Dus de manier waarop bezuinigd wordt is veranderd. Waardoor vooral de hogere inkomens uh, uh, ja, die uh, kinderopvangtoeslag uh, nog iets verder zien teruglopen. Dit ja. was echt iets dat, dat heeft u moeten slikken? Dat hebben we moeten slikken. Kijk, en die nullijn voor de ambtenaren is net al aan de orde geweest... dat vind ik ook geen sympathieke. Maar belangrijk wel dat we de zorg en de uitkingen daarvan uitgezonderd hebben. En dat we voor het onderwijs wat terugdoen. Dat er extra geld komt voor kwaliteit. Maar als ik moet kiezen in eh, crisistijd tussen behoud van werkgelegenheid... of salarisverhoging, mm. dan kies ik voor behoud van werkgelegenheid. Geldt trouwens ook voor Kamerleden dan, hè? de nullijn of niet? Ook voor politici, ja. Politici, ja, ja. En de wachtgeldregeling wordt ook uh, versoberd al per 1 september. Dus, uh, oh, dat is jammer, hè? Dat is heel erg fijn, want dat laat dan ook meteen zien dat je zelf bereid bent pijn te nemen. Dus alle vertrekkende Kamerleden worden daarmee geconfronteerd. U loopt toch niet vooruit op dingen die nog moeten gaan gebeuren? Ik ben een blijvertje. En meneer Slob, noemt u eens iets wat u ook vanuit uw partijgezin jammer vindt dat wat u toch heeft moeten slikken? Nou, niet direct het woord slikken. Want uiteindelijk is het, uh, het is een pakket van 12 miljard bezuinigen. Meer dan 12 miljard zelfs dat doet natuurlijk overal pijn. En uiteindelijk uh, zal het vooral ook pijn doen bij de mensen... die met de maatregelen worden geconfronteerd. Maar het is onvermijdelijk. Uh, waar ik echt wel even over heb moeten nadenken... is de keuze om uh, de AOW-leeftijd nu sneller te verhogen omdat dat uh, niet direct onze eerste uitgangspunt altijd is geweest. Maar ik ben zelf ook in de loop van de afgelopen maanden... wel tot de conclusie gekomen dat uh, uh, het, het, het niet meer houdbaar is... om op deze manier onze AOW proberen overeind te, te houden. Dus als we deze keuze nu niet maken... Uh, dan zal die bij wijze van spreken over een paar maanden ook uh, toch uh, gemaakt dus die uh, was moeten worden. Dus hij was onvermijdelijk, Maar hij doet wel uh, pijn geworden. voor u. Nou, voor ik vind partij. het in die zin pijnlijk dat er zijn natuurlijk mensen... die hebben bepaalde verwachtingen over hoe hun toekomst eruit ziet. En op het moment dat je iets gaat wijzigen... wat voor mensen wel een bepaalde verwachting was... is dat natuurlijk best een pijnlijk en dat zul je ook moeten uitleggen aan de mensen. Ja. Ja, kunt u zich voorstellen dat uh, bij de vakbeweging... en deels misschien ook een beetje bij de Partij van de Arbeid... Hè, want die hebben meegeholpen dat pensioenakkoord uh, voor elkaar te boksen... dat bij die vakbeweging bijna gedaan... Dacht wordt aan onbehoorlijk besturen dat daar nagedacht wordt of er niet misschien wel juridische maatregelen genomen moeten worden om eens de overheid te, daarop te wijzen? Nou, ik vind de reacties van de vakbeweging eerlijk gezegd wel dubbel. Uh, er zijn in de afgelopen maanden heel veel demonstraties geweest bij onderwerpen als de sociale werkvoorziening, het passend onderwijs, uh, de PGB, grote demonstraties. Ik heb ook een aantal keren op het podium gestaan. Ik heb toen ook de mensen beloofd van we zullen doen wat we kunnen om te kijken of we dit nog kunnen herstellen, kunnen corrigeren. Dat is nu uh, gebeurd. Uh, daar zou men dan toch blij om moeten zijn. En nu zie ik dat met name de FNV alleen maar zijn pijlen richt op de dingen waar ze niet uh, blij mee zijn. En het is onvermijdelijk op een moment dat je een pakket als deze met elkaar afspreekt... dat er echt dingen in zitten die niet fijn zijn. Maar niets doen was echt geen optie. En ik had het plezieriger gevonden als mevrouw Jongerius bijvoorbeeld... Nou, toch ook even wat genuanceerder was geweest over het pakket. En niet alleen maar pijlen nu richt op één of twee onderdelen uit het pakket. Ja, Thijs Berman, uh, uh, u als tegenstander zegt, uh, of uw partij zegt... dit is een akkoord wat niet investeert in groei. Dit, dit bezuinigt de economie kapot. Nou ja, het probleem is dat onze economie op dit moment stagneert... omdat het aantal werklozen stijgt. En als je dan de btw omhoog gooit, dat betekent dat mensen niet zullen gaan consumeren, althans niet meer. En dat heeft meer dan een kleinbedrijf hard nodig, de grootste werkgever van ons land. Ik maak me daar een ontzettende zorgen over, want ik denk dat onze economie aangejaagd moet worden, dat er werkgelegenheid geschapen moet worden. Dat doe je niet door de Btw te verhogen. Ons plan zat heel anders in elkaar. We kwamen uit op ongeveer dezelfde uh, uh, resultaten wat betreft het terugdringen van het begrotingstekort. Ik bedoel, al die, al die platgetreden paden hmm. van PvdA, potverteren is zo, echt onzin. We zijn staat er prima in met ons plan. Ja. En ont ondertussen ontzagen wij wel de lagere inkomens. Ondertussen zorgden wij wel dat de hogere inkomens wat meer bijdroegen. Ja. Het gaat de vraag is, uiteindelijk ben je voor ik hervormingen die uitgaan van het principe van rechtvaardigheid, of doe je alsof zo, Mar Margaret Thatcher, there is no alternative. Dat is de retoriek van Mark Rutte. Ja, mevrouw Stap, dit moet toch een pijnlijk punt voor uw partij ook zijn, lijkt me. Deze nou, kritiek van de Partij van de Arbeid. Wat hier zo belangrijk is, is dat je echt oog hebt voor de feiten. En ik vind hier uh, wat Thijs Berman zegt, klopt gewoon niet. En waar wij juist hard voor gestreden hebben um, in die onderhandelingen... is um, dat er meer compensatie komt om de lagere inkomens te kunnen ontzien. En een half miljard direct uh, crisistaks voor de hoogste inkomens. En je ziet dus ook dat uh, het gelukt is om die 12 miljard extra te bezuinigen... zonder dat dat uh, te sterk bij de laagste inkomens terechtkomt. Sterker nog, mensen met alleen AOW of een heel klein pensioentje... die gaan er volgend jaar nog zelfs licht op vooruit werkend op het minimumloonniveau die merken volgend jaar ook nauwelijks iets van dit bezuinigingspakket. Uitkingsgerechtigden hebben voor een deel gecompenseerd. En dat maakt ook, doordat die combinatie van keuzes. dat je gewoon uh, zegt: Nou ja, we vinden het belangrijker dat we uh, banen behouden. Uh, in plaats van salarissen hoger. En we vinden het belangrijk. Nee, en we vinden het belangrijk dat de laagste inkomens goed gecompenseerd worden. Daarom kan ik ook voor dit pakket instaan. Maar natuurlijk, kijk, als je minder bezuinigt. dan kan je de economie meer ontzien. Dat is zonder... Meer waard. Maar tegelijkertijd moeten die overheidsfinanciën gewoon op orde komen. Het ging wel om die 3% natuurlijk, die uiteindelijk behaald moest worden, Thijs Berman. Ja, jawel, maar ook wij komen uit, op vlak bij die 3%, en zijn keurig met onze plannen op weg naar een, een gezonde begrotingssituatie in 2015. En dat had de Brusselse Commissie ook echt wel geaccepteerd. Ik, dat is de kwestie En in, in september kunnen de mensen kiezen wat ze willen. Een rechtvaardig uh, verhaal, of een verhaal waarin de lasten terechtkomen bij de mensen die dat... Nou, en, en, en, ik laat ik op... verbaas me wat over het feit dat de Partij van Arbeid nu zo die, die bij te zo Omdat ik zelf gemerkt heb, ook in de week dat we aan het onderhandelen waren... was bij de Partij van Hout ook best ruimte om iets aan de btw te verhogen. Meneer Berman zit in Europa. Als hij rondkijkt in Europa, dan zal hij zien dat Nederland... als het gaat om de btw-tarief, ook wat we nu gaan halen... absoluut niet uh, uit de pas valt. Er dus zijn landen waar het nog veel hoger is. We hebben ook nog een laag tarief, de boodschappenkar. Die hebben we ook kunnen vrijwaren van btw-verhoging. Ik zat wel in het katshuis. De boodschappenkar, daarmee bedoelt u de laag tarief. Laag de huishoudboodschappen. He? Dat hebben we, we kunnen voorkomen, als ik nog even mijn zin mag afmaken. We hebben uiteindelijk de opbrengst die de Btw-verhoging met zich meebrengt... hebben we gebruikt om de kosten van arbeid om die uh, omlaag te krijgen. En dat is ontzettend belangrijk in een tijd ook van crisis... dat je mensen nog zo lang mogelijk aan het werk kan houden. Dus er is wel over nagedacht. Consumptie van het... Het echte wat, wat duurdere producten, dat gaat inderdaad omhoog. Maar arbeid wordt hmm. goedkoper. Uh, dat is, vind ik, volledig uit te leggen. Ja, maar goed, hoe dan ook. Uh, uh, bezuinigingsplannen, het zijn ook lastenverhogingen, dus draaien of keren. Als de lasten worden verhoogd, dan worden dingen duurder. En moet je daar ge meer geld voor uitgeven. Met name dat punt, dat is uh, opeens bij de VVD, die ook mede dat akkoord heeft ondertekend, nogal hard aangekomen. Hè? Ook die uh, reiskostenvergoedingen. Uh, sowieso de VVD moet in principe nooit iets van uh, lastenverhoging hebben. Dus dat is fors slikken. En dat lees je ook in de kranten. En de vvd blok fractieleider Blok... die heeft al gezegd bijvoorbeeld, dat het belasten van het woon-werkverkeer... eigenlijk weer afgeschaft moet worden als de economie aantrekt. Met andere woorden, dat gaan we op 13 september uh, meteen veranderen. De vraag die hier eigenlijk door ons op tafel wordt gelegd... is de houdbaarheid van uh, dat akkoord. Uh, mevrouw Sap... De VVD lijkt daar nu al een beetje aan te morrelen. Of hoe taxeert u dat? Nou, op... hoe, hoe ik dat taxeer is dat hier een akkoord ligt... wat ook uh, nou ja, in de komende weken voor een groot deel al in wetgeving omgezet zal hmm. gaan worden... om in 2013 nieuw perspectief te bieden. Voor ons ook belangrijk, omdat ja. een van die pijnlijke maatregelen daarmee ook maar van het aan de baan het aan zijn. Maar Blok ligt niet. En Want... het ligt gewoon op tafel, op de formatietafel. En op de formatietafel, dat zal dus zijn in de loop van september... dan zal blijken hoe snel partijen elkaar kunnen vinden... in het uh, afspreken ja. van een nieuw regeerakkoord. En dan zullen sommige maatregelen wellicht nog bijgesteld ja. kunnen worden. Maar je moet niet de illusie hebben dat dan op dat moment... nog een hele begroting ja. voor 2013 in elkaar gezet kan worden. Daarom vond ik het ook zo, zo belangrijk om daar nu aan mee te werken. Maar, maar, ja, want om, je biedt precies. Nederland een nieuw perspectief. Maar om, om toch heel even de, schaap, de, de vraag nog iets scherper te stellen... wat vindt u daarvan dat Blok daar in feite... nu? nu al een klein beetje in terugkrabbelt. Ik vind dat vrij normaal, eerlijk gezegd. Normaal. Ik ga ook de campagne in. Mag ik daar dit van zeggen? Ik ga natuurlijk de campagne in. En dat zullen alle partijen doen met het eigen verkiezingsprogramma. En daarbij laat je zien dat wat je voor verantwoordelijkheid hebt willen nemen... voor de begroting van 2013, daar ja. een aantal eerste stappen in zitten... die ook passen in mijn visie waar ik met Nederland naartoe wil. Ja. Maar uiteindelijk op de formatietafel zelf zullen de partijen die dan onderhandelen... Mm. en dat ligt aan de kiezer wie dat zullen zijn... zullen de partijen die dan onderhandelen besluiten of er nog een aantal dingen bij... Gesteld ja. kunnen worden, maar niet? u begrijpt zijn opstelling opze wel. En u, Aris Nou, ik begrijp wel wat Jolanda Sap zegt, dat we met ons eigen verhaal naar de kiezer gaan. En dat verhaal is breder dan alleen het jaar 2013. Want een kabinetsperiode, ja, in Nederland is dat niet helemaal meer zo. Nee, maar is maar meestal goed, toch iets anders. Maar er langer. ligt nu een lenteakkoord. Dat hebben dus, jullie met z'n vijven ja. gesloten. En er, is, er Voor zijn nu 2013 al hebben we die afspraken zeggen... gemaakt waarvan je mag verwachten, in ieder geval van de VVD, dat ze dat ook gewoon nu accepteren. en ook volmondig gaan verdedigen. Ik heb me dus wel wat verbaasd over de heer Blok. Ik snap dat dit een pijnlijk punt is, maar. Ik kan niet anders dan constateren dat het ook nog in het Katshuisakkoord uh, uh, stond. Dus, dus uh, ja, de VVD heeft bij wijze van spreken twee keer nu uh, zijn verantwoordelijkheid voor zo'n maatregel uh, genomen. Ga er dan ook voor staan ja, en, maar, en draag het ook gewoon uit. Ja, maar het betekent dat, want dat, het, het, het is, ik kan me voorstellen dat dat voor uh, uh, normale mensen, de kiezer, toch een beetje verwarrend is. Hier ligt een akkoord, dat moet, dat verdedigt u met, met, met hart en, en, en politieke ziel. Ja. Uh, dat wordt dus hoe dan ook een inzet voor de verkiezingen voor uw partij. Maar niet een volledige inzet, kan niet. Want nee, het is, maar wel. zijn afspraken die je voor 2013 hebt gemaakt. Dus iedereen zal ook bij de stembus natuurlijk zich moeten verantwoorden. voor wat hij gedaan heeft in de afgelopen weken. Dat geldt voor ons die nek hebben uitgestoken. en in een hmm. tijd van crisis verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat geldt ook voor partijen die met de armen over elkaar erbij zijn gestaan. en net doen alsof alles allemaal beter kan. Ja. op het moment dat je helemaal niks uh, doet. Dus ja. iedereen <kwijnt> zal zich moeten verantwoorden. Maar die dat... heer Blok, Pardon. die draagt ja. de verantwoordelijkheid. Die heeft. Uh, uh, heeft, heeft bij wijze van spreken geluk gehad met zijn partij dat er nog partijen in het parlement waren... die er nog voor hebben gezorgd dat er een begroting is ja. voor 2013. En dan verwacht ik van hem wel dat hij dat ook gewoon... op een verre manier zal uitdragen. Een partij die er met zijn handen over elkaar ja. bij heeft gaan staan. Daarmee doelt u op de partij van Thijs Berg. Dat is een demagogie, daar wordt toch echt koud van. Ik zou zijn. zeggen, dat is een ideale situatie geloven. voor de partij. Ja, in de campagne. Het, je goed, kan de... roepen wat u wil. U bent aan niets gebonden. Heerlijk. U bent aan niets verplicht. We zijn, wij zijn alles verplicht aan al die mensen die wachten op een wat rechtvaardigere wereld. Nou, dat klinkt wat bombastisch... maar het is toch waar ik aan werk in het Europees parlement. Het is toch wat wij in de Tweede Kamer aan het doen zijn. Die verantwoordelijkheid nemen we. Wij zeggen, je kunt het anders doen. Je kunt de hogere inkomens wat vaarder belasten. Je kunt de bedrijven ook wel iets zwaarder belasten... zodat je de economie... Aanjaagt door niet die btw te verhogen. Zodat je de lagere inkomens ontziet. Want al die inkomenseffecten die zijn nog niet doorgerekend. Dus, is, maar echt, het, het koopkrachtplaatje wordt veel negatiever dan mensen nu denken. Dan ja, nu Die cijfers moeten inderdaad nog op tafel Ach, komen. He, die zijn er nog nou, de koopkrachtplaatjes liggen er van sociale zaken. Het nou, Centraal Blambro gaat natuurlijk ook nog trouwens. heen. nog niet half duidelijk hoe ze worden opgeteld. De koopkrachtplaatjes liggen er. Ja, ja, Alleen niet duidelijk iedereen. hoe ze zullen zijn als ze zijn opgeteld. En dan zijn er categorieën mensen die ja. 6% achteruit gaan. Zo hard is het wel. Ja. Kijk, mijn ambitie was nu juist om niet alleen nu uh, ja. mooi te beleiden waar ik voor sta. Natuurlijk ga ik dat doen in de verkiezingscampagne. natuurlijk, En dat ja. is ook heel gemakkelijk ja. om uit te leggen aan de kiezer... hoe de wereld eruit zou zien als je als partij het alleen in het zeggen, voor het zeggen zou hebben in dit land. Maar ik wou de mensen in dit land ook al voor volgend jaar perspectief bieden. Maar dat, dat is toch dat ingewikkeld als je nu in... achter dit akkoord staat? Nee, waar ik volledig voor sta is dat we de 15 pijnlijkste bezuinigingen van Rutte... voor volgend jaar ja. gestrapt hebben. Waar ik volledig voor sta is dat we eerlijk gedeeld wat ik volledig voor sta, is dat we stappen zetten naar vergroening. En natuurlijk, er zit ook pijn in. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen gewoon in Nederland... nu het perspectief hebben voor 2013. Ja. Als er geen begroting had gelegen... waren al die pijnlijke maatregelen wel doorgegaan. En dan was Nederland nu een brekenbeen in Europa geweest. Met, he, waar, he, dan hadden wij de zaakjes hier niet op orde gehad. Hadden de financiële markten zich hmm. langzaamaan tegen Nederland gekeerd. Nou. En daar had iedereen veel pijn van. Nou, dat is duidelijk. Maar u zei bijvoorbeeld he, op de vraag van... waar heeft u het grootste moeite? Mee, hè. Dan heeft u het over die kinderopvang bijvoorbeeld gehad. Nou, in uw verkiezingsprogramma staat uh, eigenlijk... Een, zal uw doel zijn iets anders. Maar dat betekent in ieder geval voor het komend jaar... staat u, wat, laten we die kinderopvang maar als voorbeeld nemen... Bij wat u nu met die vier andere partijen heeft afgesproken... daar zit ook voor een GroenLinks-kiezers nu voor het komend jaar niks extra's in... want u bent nu eenmaal gecommitteerd aan dit akkoord. Ja, ja, ja, okay, nee, ja, ja tot aan de formatie. De... Neem maar nog één keer ja, tot verduidelijken. Tot aan de formatie? Ja, want als je eh, op de, de, de, dus kiezer na... gaat, de kiezer gaat bepalen... en als je tijdens de formatie... Dus eigenlijk... Nee, maar mag, mag ik de, het even Even voor de kiezer. Dus eigenlijk ligt dan uh, op tafel voor de verkiezingen... niet alleen het verkiezingsprogramma van GroenLinks... maar eigenlijk dit akkoord. Als GroenLinks-kiezer dit akkoord goed vindt... Nou, dan kunnen ze op u stemmen. Als mensen er tegen zijn, moeten ze niet op u stemmen. Nee, dat is, dat is veel te gechargeerd. Zo klopt het niet. En wat ik wil zeggen is... Oh, hartstikke ingewikkeld na de nee, het is niet ingewikkeld. En het is voor alle partijen eigenlijk in het verleden zo geweest... die in de regering hebben gezeten. Als die de verkiezingen ingaan... moeten ze tegelijkertijd verantwoording afleggen... Hm. voor wat ze gedaan hebben en voor wat ze in de toekomst willen. Daar is geen hm. verschil met wat er nu eigenlijk aan de hand is. Maar het belangrijkste is als beide formatie de kiezer andere partijen aan tafel heeft gezet, dan ontstaat natuurlijk een nieuwe ja, ja. situatie. En als dan de PvdA wel mee wil doen, wat ik heel erg van harte hoop... Dat u bijvoorbeeld nodig heeft, hè? Omdat of? ik daar ook de afgelopen weken keihard op heb ingezet... en echt poging op poging heb gedaan om de PvdA erbij te trekken. Maar als de PvdA dan wel aan tafel zou zitten, natuurlijk. Dan kunnen we nog verdere stappen zetten op, op mooie sociale en groene punten. En, en dat zou voor Nederland een nog beter akkoord kunnen opleveren voor de verdere toekomst. Thijs Berman zit een beetje feintjes te glimlachen. Dat is al bijna een liefdesverklaring. Wat uh, gebeurde toch deze week in de Kamer, als ik het goed begrijp? Ik heb ik nooit Soms afstand de te de te genomen, maar... Ja, ja. ja. Samson, ja, is een van de, de, de, de kant opging, de Partij verleid, van de, de Arbeid. Nee, natuurlijk hoop ik op een uitslag waarmee wij een regering kunnen vormen... met waarom niet ook de ChristenUnie en de GroenLinks... want traditioneel gezien zijn het natuurlijk wel de partijen... waarmee wij staan voor een sociale... Economie, een sociale markteconomie, een sociale ontwikkeling van Nederland. Dat, dat zij zich nu hierin hebben bekend tot dit, tot dit veel te liberale akkoord. Dat is voor mij onbegrijpelijk, maar daar kunnen we na september weer vanaf. <laughs> Waarmee uh, uh, Roemer heeft dit het Kattenbakakkoord genoemd. Ja. Dat lijkt toch wel een beetje waar te worden als ik het zo hoor. Nou, Na 12 september mag ik kan weer alles anders zijn. Wat, wat ik net zei, had ik, had ik, om heel eerlijk te zijn had ik niet als eerste de Partij van de Arbeid op het oog. Omdat de Partij van de Arbeid had wel een doorgerekend crisisakkoord. Uh, ik vind wel dat ze te makkelijk aan de kansen blijven staan in die week dat het ja. er even echt om spande. Maar iemand als Roemer heeft zelfs niet eens de minister van Financiën ontvangen in die week. Om door te praten over de stand van uh, het land en wat er nodig is om de crisis uh, aan te pakken. Dat heeft heeft mij wel in die zin gestoken dat ik geef mensen het volste recht... om de keuze te maken die ze willen vanuit hun politieke overtuiging. Maar in een tijd van crisis moeten soms even dingen aan de kant worden geschoven... en moet je je ja. primair richten op de aanpak van die crisis. Dat is dus voor ons ook reden ja. geweest om met een partij als D66... te gaan samenwerken maar met de me met even een VVD en een CDA... waar we in de afgelopen jaren behoorlijk mee gebotst hebben... om het beleid wat ze gedaan hebben. En als je dan uiteindelijk een resultaat hebt waar je een deel... van de grootste pijn van de vorige periode gelukkig hebt kunnen wegspelen... rond thema's die voor ons belangrijk waren. Dan ben ik ook bereid om aan de andere kant verantwoordelijkheid te nemen... voor een pakket van 12 miljard, wat nooit fijn is. En waar altijd dingen in zitten waar je ook best even wat woorden voor moet zoeken... Zeg maar, om het te verdedigen, maar wat ik al eerder heb gezegd, doen niets doen, was in deze situatie... echt geen optie, zouden de problemen groter zijn geworden. En ik heb het ook niet voor Brussel gedaan. Ik heb steeds gezegd, we doen het voor onze kinderen en kleinkinderen... Want we zijn echt bezig de problemen dan naar hen door te schuiven. Kan ik me niet, voor, kan ik niet verantwoorden. Nee. Thijs Berman? Nou ja, het enige wat ik ervan wil zeggen... is dat, dat meneer Slop dat akkoord heeft kunnen sluiten. En dat is allemaal hartstikke mooi. Het is alleen jammer dat de economie er niet meer wordt gestimuleerd. Het is jammer dat de zwaksten in de samenleving worden gepakt. En daar blijf ik bij, want dat zul je zien. En ik denk dat... Uh, alle partijen verantwoordelijkheid nemen. Ook een SP neemt verantwoordelijkheid door hier niet in mee te gaan. Je, je staat voor je kiezers, je staat voor, een par, voor je partij. Dat doen wij als PvdA ook. En ik vind het echt dat dat verhaal van wij nemen verantwoordelijkheid... Ja. Moet, dat ja. moet nu stoppen. Ja, wij, wij, wij brengen natuurlijk nou allemaal de berichten naar buiten... als de BTW wordt uh, in oktober al uh, verhoogd met 2%. Uh, de reiskosten moet je een deel uh, uh, zelf gaan betalen. Wij brengen het nieuws, uh, hè, uw akkoord als het ware... als zo gaat het, want er is een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgende week is het debat over het gaat in de Eerste Kamer. Klaar, zo gaat het. Maar als ik u zo hoor, dan is op 13 september liggen die plannen van u op tafel bij informatie. En afhankelijk van de verkiezingen zou het wel zo kunnen zijn, de uitslagen, dat het niet zo gaat. Begrijp ik dat goed? Ik denk dat bij de formatie dan nog hier en daar gesleuteld zou kunnen worden. Maar ik denk wel dat de plannen die nu voorliggen dat die voor een groot deel in 2013 doorgevoerd kunnen worden. Want je moet je geen illusie maken in Nederland... dat zo'n volgende formatie snel zal gaan. Je moet je geen illusie maken dat partijen er dan... binnen een week of wat uit zullen maar zijn. Niet u was het toch ook in korte Omdat tijd Omdat het, het nu gaat natuurlijk om beleid voor de komende vier, vijf jaar... We moeten afwachten wat de kiezer gaat doen. Maar we weten in Nederland dat er waarschijnlijk... meerdere partijen nodig zijn in zo'n formatie. Dus dat zullen pittige, stevige onderhandelingen gaan worden. En dan ligt er op tafel een, een uitgangspunt voor 2013... en een aantal belangrijke hervormingen voor de toekomst. Arbeidsmarkt, woningmarkt. En uh, wat, voor, wat voor mij geldt, is dat uh, ik me gecommitteerd heb... aan de richting waarin we naartoe gaan. Natuurlijk, daar heb ik me zeer aan gecommitteerd. Maar dat ik natuurlijk ook hoop dat er na september... Uh, een constellatie mogelijk is waarin, waarmee ik met meerdere linkse bondgenoten aan tafel kan zitten. En ik hoop oprecht, want ik blijf dat toch betreuren, mm. dat dan ook een partij als de P van de A bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Want ik vind dat ze de afgelopen weken te snel de verkiezingsstrijd in, in zijn gegaan. En te weinig hebben gedacht over de belangen van mensen in de U land. heeft het over linkse bondgenoten. Dat zijn wat u betreft SP en Partij van de Arbeid. Dat en zijn GroenLinks met bijen. elkaar. Ja, ja. Nee, nee, Maar goed, dit zijn natuurlijk wel de mensen met wie u eh, in januari nog op uw nieuwjaarsreceptie gezamenlijk op het podium stond. Zeker, en waar we ook gewoon mooie plannen hebben een uh, neergelegd voor, een, uh, nou ja, voor stimulering van uh, groene banen. Maar die Natuurlijk, liefde lijkt vanuit de Partij van Arbid de Arbeid ja. in elk geval wel danig bekoeld. Want de Partij van de Arbeid schurkt tegenwoordig veel meer tegen de SP aan. Was nee, het nee, een liefdesverklaring nee, nee, nee, nee. van Diederik Samson? Nee, helemaal niet. Dat is verkeerd Dat is verkeerd, uh, die kop dat is verkeerd Nee. Nou ja, in Elzofier werd dat gesuggereerd deze week, maar zo zit het niet in elkaar. Nou, niet alleen in de kop, volgens en, uh, mij. was het In het hele artikel was één grote liefdesverklaring van Diederik Samson aan, uh, aan de SP. Uh, wel nee. Wel nee. En ik werk minstens zo graag samen hij, met... Hij GroenLinks. zei het zelf... Dit is een liefdesverklaring, ja. zei, zei Diederik Samson zelf. Ja, ik ik geloof gelezen. niet dat hij verkeerd dat gezien. is. Tegenover, ja. tegenover, ja. tegenover, ja. tegenover ja. een koenders ja. ja. akkoord SP een lenteakkoord... Uh, waarmee, uh, waarmee de gewone mensen zo zwaar gepakt worden... staan we natuurlijk naast de SP, dat spreekt vanzelf. Maar ik zou het prachtig vinden om met GroenLinks te regeren zelf. Ja, wat is het probleem? Integendeel, tegendeel, geweldig. Wordt moet GroenLinks wel sterk genoeg zijn natuurlijk. Ja, Arislo? Ja. Nog even ingaan op dat, dat na 12 september... opeens dingen allemaal anders kunnen. Ja. Uh, dat, is, dat is in die zin natuurlijk inherent aan democratie. Op het moment ja. dat er verkiezingen zijn... en uh, er komen misschien andere partijen... Een daarbij. Bij, nou, dus nee, ik vind dat niet erg. Dat oh. is democratie. Daar moeten we ook niet al te krampachtig mee omgaan. Maar er is wel een commitment van, van uh, de vijf partijen... als het gaat om 2013, betrekking tot deze afspraken. En ik denk eerlijk gezegd... stel dat de Partij van Arbeid... Uh, 13 september wel aan een onderhandelingstafel komt zitten... dat ze echt niet uh, de eisen... Zullen stellen dat voor 2013 de BTW uh, opeens, opeens weer die uh, 2% nee. moet worden teruggehaald voor nee. 2013. Nee. Ik ben benieuwd. Ik zal het ook soms nog wel een keer uh, gaan vragen. Ja. Uh, dat, ja. dat zou wel een hele interessante zijn. Ja, ja. Tot slot, wat dit, dit betreft nog even. Want uh, die discussie krijgen we natuurlijk uh, de komende uh, maanden sowieso. Hè, wie met wie en uh, waarom. Maar strikt genomen, zo'n nieuw kabinet, als, dat, uh, uh, uh, als de kiezer dat wil, zou dan toch in principe. als begin van uh, formatie zijn, deze vijf, toch? Nou, oh, Kijk, een, een, een kabinetsbeleid is meer dan alleen maar economie. Hoe belangrijk de economie ook is. Ja, en daar okay, hebben we ons natuurlijk is... nu op gericht. Dat is wel het grootste probleem waar... wat we op tafel hebben liggen. Nee, inderdaad. Dat is uh, Zeker zal dat ook voor een nieuw kabinet. Dat zal echt een kabinet moeten zijn wat verder de crisis zal moeten bestrijden. En, en zal moeten proberen in Nederland de boer weer wat op orde te krijgen. Met name ook als het gaat om onze ja, financiën. Dat zal de kern ja, ja, zijn. En zou je dan ook als liefde, als je zo met uh, vijven begint bij zo'n formatie. En, als je sowieso in het begin al de meerderheid zou hebben in de Kamer. Zou je er een prettige gedachte vinden? En dan gaan we gewoon lekker verder met Rutte als premier. Is dat, eh, dat scheelt namelijk ontzettend tijd als u dat nu al zegt. Ik, Voor die Ik zou een hele prettige gedachte vinden als het begin van de formatie ja, ja. met de PvdA erbij is. Oké. Okay. Dan ja, hebben dat we het Een nog steeds gezegd. Mijn voorkeur is: een vroeg... progressiever, hoe liever. Ja, maar, vroeg... maar we hebben tegelijkertijd een akkoord neergelegd. Ja. wat al een einde heeft gemaakt aan ja, verder mij... slechte maatregelen. Ja, maar ik vroeg met, met, met het begin, als start. met, met Rutte als premier eigenlijk. Als, als, als, als basisgedachte. Dat vroeg ik eigenlijk. Nou, maar het is heel helder dat dat het niet mijn gedroomde premierkandidaat is. Nee, voor ja. GroenLinks geldt. Um, Wie zou dat wel dan? Hoe Wie zou wel dan? Hoe het dan? Noemen ze iemand dan? Niet uw gedroomde kandidaat, wie is het dan wel? Tovik Dibi? Ja. Nee, maar wie? <laughs> Noem eens iemand. Nee, natuurlijk. Kijk, als ik moet kiezen tussen Rutte of Samson, dan kies ik voor Samson. Oh, okay. Dat is heel u zou, u zou wel in een kabinet Samson willen zitten. Zou u eigenlijk ook minister wo worden? Stel nou dat GroenLinks tot regeren zou komen. Zou u dan zeggen van, nou in dat geval zou ik wel in het kabinet willen? Ja, stel eerst eens dat de leden ja, mij tot de lijsttrekker ja, verkiezen. Je Daar ja, dan gaan we even vanuit. Dan zal ik. Uh, na uh, de verkiezingen die keuze maken. Die het beste zeggen, voor de partij. Ja, waar de partij meeste ja. nodig heeft, dan zal ik dat me dat ook heel heel veel plezier bedenken. in de kamer. Blijven. Ja. Het is een prachtig werk. Ik hou er ook enorm van om oh. te debatteren. Ja. Maar als het nodig zou zijn om als minister in een kabinet toe te treden, dan, dan zou ik daar ook serieus zijn. Okay, we we gingen er nu ja, even van uit dat u leider zou blijven van GroenLinks. Stel nou even: want vandaag zijn de stembussen open voor uw partij, stel nou dat Tovic Dibi lijsttrekker zou worden. Blijft u dan wel in de Kamer? Dan ga ik in ieder geval de komende weken... en in de verkiezingen uh, uh, de partij uh, heel erg stevig helpen... en tofelijk ook heel stevig helpen om daar breed te staan. En dan ga ik daarna nadenken. Maar goed, tot nu toe... Wacht even. Dus dan is het nog niet zeker... dat u op de lijst voor de verkiezingen nee, van GroenLinks ik nog komt? daar moet echt even goed over nadenken. Daar twijfelt u nog over. Dan ga ik dan, mocht dat 6 juni, maar het ziet er nu naar uit dat het een zeer onwaarschijnlijk scenario is. Nee, maar goed, okay. Mocht dat 6 juni toch zo uitpakken, dan ga ik gewoon eerst keihard uh, Tovic klaarmaken voor die strijd. En dan ga ik dan rustig dus nadenken. Dat wat dat voor mijzelf betekent. Dus dat betekent gewoon dat als, uh, uh, als Tovik Dibi gekozen zou worden, wat u niet verwacht. Uh, maar dat u dan nog twijfelt of u wel in de Kamer voor GroenLinks wil. Dat zegt dan u Dan wil ik dan nog over nadenken. Dat nee, maar, zeg nou, als je ja. nadenkt, twijfel je. <laughs> dan denk ik, nou, als ik nadenk, dan denk ik... Ja. Na. Zegt u u zegt er niet bij. meteen ja op. Dat, is, dat e hebben we wel genoteerd. Even afvinken genoog, ja, ik blijf in de Kamer. Even afvinken nog bij Arie Sloop. Uh, uh, het kabinet Samson. Uh, als hij uh, Samson als premier, dat zou dan voor uh, uh, uh, Jolande Sapte uh, de voorkeur hebben. Hoe zit dat bij u eigenlijk? Gewoon, even, ik ga leuk. niet meer in dat als dan uh, vragen Hij ah, is leuk, doen we even gezellig mee. Het is... Uh, we nog een kwartier. Nee, ik vind dat niet echt, echt heel erg zinvol. Okay. Want ik vind dat je nu als partij zelf voor je eigen ideale richting de kiezen moet gaan. En de, de uitslag die uh, dan 12 september komt... die zal natuurlijk ook mede bepalend zijn voor wie er wijze premier uh, gaat worden. Ik heb wel gezegd, en ons past natuurlijk enige bescheidenheid gezien, onze omvang. Maar stel dat wij weer opnieuw uh, aan zo'n uh, tafel uh, komen te zitten. We hebben natuurlijk eerder meegemaakt uh, vorige kabinetsperiode. Uh, dan uh, blijf ik in ieder geval uh, als politiek leider van de ChristenUnie in de Kamer. Uh, omdat ik, ik denk dat dat de beste plek is voor een politiek leider om, uh, om te zitten. En uh, dan zal ik dus uh, in het parlement zal ik trouw blijven. Ja. Uh, over die verkiezingen. Hè. Er wordt nu gezegd Europa zal inderdaad het uitgangspunt worden. Dat wordt het grote thema bij de verkiezingen. Bent u het daarmee eens? Ik denk dat Europa één van de grote thema's uh, zal zijn. En dat is meer dan terecht. Uh, er is van alles gebeurd in de afgelopen jaren uh, rond uh, Europa. Met name natuurlijk ook rond uh, de euro. Uh, dan is het onvermijdelijk en het zou ook slecht zijn... als er uh, tijdens de verkiezingscampagne nu niet over gesproken wordt... hoe we verder uh, kijken. We hebben deze week een uh, stevig debat gehad over het uh, permanente uh, noodfonds. Dat ESM. Uh, als ChristenUnie hebben we gezegd, we zijn niet tegen noodfonds... maar we vinden er een democratisch tekort in zit. En, dat hebben we al veel eerder gezegd. Er is niets mee gebeurd. Uiteindelijk kunnen we alles en niet voor uh, dit noodfonds dat, stemmen. Dat democratisch tekort, om dat even uit te leggen... u zegt Nederland heeft geen zeggenschap over wat er met dat geld gebeurt. In noodsituaties heeft Nederland uh, geen zeggenschap. Dan uh, kunnen wij aan het kortste eind trekken. Dan krijg je een hele rare situatie dat onze minister van Financiën... die uh, als gouverneur in dat uh, noodfonds een plek heeft uh, gekregen... Uh, dat hij dan terug gaat naar de Kamer en zegt van... ja, ik heb dit ingebracht, maar ze hebben uiteindelijk toch iets anders uh, gedaan. En als parlement hebben wij dus ook geen... Greep, niet voldoende greep op de uitgaven van wat vele miljarden zouden kunnen worden. Maximaal zelfs 40 miljard. We hebben daar keer op keer in de Kamer aandacht voor gevraagd. Al vorig jaar in 2011, toen de heer Wilders zich nog heel stilhield, waren wij al degene die dat aan de orde hebben gesteld. Er is zelfs ook een motie aangenomen die heeft aangegeven dat het kabinet moet er iets mee doen. Ja. Nou, is uiteindelijk dus niet gebeurd. Uh, dus wij konden niet anders dan deze week tegen dit akkoord stemmen. We wilden dat ze teruggingen. U, u wilde het dat zelfs zijn dus ook dingen even die aanhouden. in een campagne terugkomen. Ja, ja. Dat, is, dat is onvermijdelijk. Maar u wilde het eigenlijk ook aanhouden tot na het kortgeding dat Geert Wilders daar wilde? Nee, niet gekoppeld aan het kortgeding. Dat had er niks mee te maken. Materieel zou het wel betekenen dat het daarna was, want wij hebben tegen de minister Gezegd, u moet eigenlijk terug naar Europa... en moet proberen dat democratisch tekort... dat is overigens een grote zorg, vind ik hoor... Europa en de democratische gehalte daarvan... Uh, zult u moeten herstellen... Uh, nou, een meerderheid van de Kamer heeft anders besloten. Ook dat is democratie. Uh, maar wij konden niet anders dan stand, standpunt innemen zoals we gedaan hebben. Ja, Thijs Berman. Uh, als Europa inderdaad een groot thema wordt Tja. in deze verkiezingen, daar zult u alleen maar blij mee zijn. Of is de partij van de arbeid niet meer zo pro nou, Europees? de vraag die wat mij betreft centraal uh, hoort te staan is: hoe komen we uit de economische crisis op een rechtvaardige manier? Kan een, wa kan een waarde als rechtvaardigheid centraal staan in ons economische beleid? Ik vind dat dat een uh, belangrijke vraag moet zijn bij de verkiezingen. Maar ook in uw en... partij wordt wel is uh, de laatste tijd wat wisselend uh, uh, positie ingenomen ten aanzien van Europa. Hoe federaal nou, niet, uh, willen wij zijn? Of nee, hoe... niet, niet? Kijk eens, in de woonplaats van meneer Slob uh, is, zit vast ook een brandweer. En meneer Slob wil vast niet dat er 17 brandweercommandanten zijn. Daar gaat het over in een noodsituatie. Nee. Het is volstrekt uitgesloten dat een land als Duitsland het wel eens zou zijn met een, met een noodoperatie oh, en een oh, land als Nederland niet. Onze, landen, onze, onze belangen liggen zo dicht bij elkaar. Dat is één op één. En dat dus het hebben is een, we gemerkt dus het is een illusoire ja. angst van meneer Slob... Die, die zo graag meerdere brandweercommandanten wil zien in Zwolle. Ik, ik begrijp er echt helemaal niets van. Maar dat, dat gezegd zijnde, de grootste uitdaging... de grootste uitdaging voor onze democratie... is niet de vraag of we een noodfonds krijgen. Is de vraag, kunnen we de financiële markten in Europa de baas worden of niet? En dat bepalen kan alleen zij, als je het samen doet. Bepalen zij ons beleid of leggen wij hen regels ja. op... of brengen wij rust in de financiële markten... door te zorgen voor noodfondsen voor maatregelen... Ja. die zorgen voor een terugkeer naar de economische groei... wat François Hollande in Frankrijk ja. nu zo krachtig bepleit... bijgestaan door Obama, door IMF, door de OESO... Dat is de werkelijke vraag voor, voor onze democratie. Kunnen ja. we die financi financiële markten de baas? Ja. En daar moet je keuzes voor maken. En dan is het belang van Nederland dat ligt in Europa. Ja, het belang van Nederland ligt in Europa. Uh, mevrouw Sapta, uh, u, uw partij, denkt daar toch net zo over. Misschien moeten we iets inleveren, maar er is maar één uh, uh, toekomstvisie... Uh, uh, uh, goed, ja. dat is samen. Dat is waar. En, en de reden waarom ik dat zo belangrijk vind, is precies wat Thijs Berman ne net zegt. Kijk, uh, wat je ziet, die, die uh, crisis nu in Europa, de schuldencrisis in Europa, is natuurlijk gewoon een uitvloeisel toch van de financiële crisis, die we nog steeds niet goed in de klauwen hebben. En dan hebben we het over en, de banken. En als je het hebt over de banken, als je het hebt over de financiële sector, dat opereert allemaal op Europese schaal, mm. of nog op een grotere schaal, op wereldschaal. Die problemen in die financiële sector kun je niet oplossen als je dat vanuit de verschillende de landen probeert te doen. Die kun je alleen oplossen als je meer macht bereid bent over te hevelen naar Europa. En eigenlijk is het ook helemaal geen machtsoverdracht, vind ik. Wat je moet constateren is dat die nationale lidstaten ja. eigenlijk die macht helemaal niet hebben nu om die financiële sector te beteugelen. De Precies. enige manier waarop ze het effectief kunnen doen is als je het Europees wil aanpakken. En daarom hebben wij dat noodfonds ook wel gesteund. Kijk, ik zie het democratisch tekort, maar dat is voor mij niet dat het Nederlandse parlement bij elke stap zou moeten beslissen. Nee, het Nederlandse parlement heeft kunnen beslissen over hoeveel geld er naartoe gaat. Dat is ook wat wij moeten doen. Maar ik vind wel dat het Europese parlement veel meer zeggensmacht zou moeten hebben over hoe dat noodfonds de gelden besteedt. Maar dat moet niet in al die aparte landen blijven liggen. Ah, dat Dan kun je dat nooit dat effectief overweren. Over. Lijkt de voorzitter Sorry. van de Kamer wel? Nee, maar af en toen ons achternaam ook door elkaar. Ja, het moest er een keer van komen vandaag. Ik, ben, ik, ik, ik heb me, me er vreselijk op, op geoefend, maar nee, al nee, al dat loopt nou niet uit. uit. Nee, ik vind het echt een bolk simplisme van uh, de heer Berman om nu de brandweer van Zwolle erbij te halen. Die overigens goed functioneert, waar uh, geen ja, commandanten heeft. Me, mevrouw Sap is in dat opzicht, denk ik, reële door gewoon ook hardop uitspreken dat ze erkent dat er wel een democratisch uh, tekort uh, in zit. En dat is gewoon wel het feit. En wat ja, we nu gedaan hebben, is ons budgetrecht. Hebben we in feite uit handen gegeven als het gaat om die noodsituaties? Natuurlijk moet je niet urenlang, dagenlang gaan overleggen over de aanpak. We hadden het gewoon net zo moeten doen als Duitsland heeft gedaan... die het wel geborgd heeft, waar zelfs het Hof in Duitsland... ook uitspraken over heeft gedaan. Uh, de snelste uh, uitgave kan binnen zeven dagen plaatsen, vinden, opgevraagd worden bij uh, landen. Het moet echt mogelijk zijn om bij wijze van spreken... binnen 24 uur toch vanuit het parlement een minister van Financiën... ook een zeker mandaat mee te geven voor de keuzes uh, die, die hij maakt. En ik vind het democratisch tekort van Europa, wat er nu gaande is... de wijze waarop dit soort besluiten uh, worden... Genomen. Echt fnuipend ook voor de draagvlak tot... van de burgers van ons land in Europa. Robert. Daar maak ik me echt oprecht zorgen ja, over. Maar... En, maar dat kun je ook niet wegpoetsen door nu mij proberen weg te zetten... met de brandweer uh, van nee, okay, Zwolle. Je versterkt oh, alleen maar het gevoel bij burgers... dat die boven hun hoofden in zaken worden besloten... dat we parlementen het, het budgetrecht, wettelijk, uh, grondwettelijk zelfs verankerd... uit handen moeten gaan geven mm -hmm. om een Duitsland uh, wel in zo'n positie te brengen... een Frankrijk en een Italië, bene ja. in Italië... en nu te gaan zeggen van Duitsland heeft ons altijd geholpen. Wat hebben we de afgelopen maanden gezien. Soms lagen de besluitvormingsprocessen volledig stil... omdat Duitsland en Frankrijk naar elkaar toekropen gingen praten uh, uh. en uiteindelijk aan de rest dicteerden wat er moest gaan gebeuren. Ja, maar als ik u zo hoor trouwens, uh, voordat Thijs Berman uh, Europa gaat redden... Uh, ...zo meteen verbaal, als ik u zo hoor, dan is voor Europa voor u een beetje dat... Uh, uh, ...anti-Europa, als ik het een beetje gechargeerd zeg, uh, bijna een breekpunt ook uh, bij informatie. Want hoe dan ook staat bij informatie een nieuw kabinet wel voor de keuze... Meer Europa of geen Europa? Nou, u, u zegt inderdaad dat het wat gechargeerd is om gelijk anti europa te zeggen. Want ik ben voor Europa in die zin dat wij daar onderdeel van uitmaken. Dat de samenwerking in Europa ons veel goeds gebracht heeft. Als het gaat om vrede en veiligheid. Ook als het gaat om welvaart door de economische samenwerking. Wij zijn, en dat is een groot verschil met iemand als Wilders. Wij zijn niet tegen zo'n noodfonds. Ja. Wij hebben ook steun gegeven aan een aantal operaties die nodig waren in de afgelopen jaren. Maar wij zijn wel een van de weinige partijen die af en toe wel een streep zet. hebben we bij Griekenland bijvoorbeeld gedaan. We hebben gezegd ja. de oplossing voor Griekenland is niet hun schulden nog verder te vergroten, dan gaat het fout. Maar, we werden weggehoond. Ja. Zes maanden later werd ja. het plan alsnog ja. door heel Europa geaccepteerd. Maar met de streep bedoel ik... dat is dan gewoon een breekpunt ook bij formatiebesprekingen. Nou, Je moet wel helder zijn als politicus waar je grenzen liggen... ook als het gaat om Europese samenwerking. Inderdaad, dan zetten wij van tijd tot tijd een streep. Ik constateer wel, bijvoorbeeld als het om de aanpak van Griekenland gaat... dat eerst werden we weggehoond ja. vorig jaar in juni. Een paar maanden later zei iedereen... van: dit is de oplossing waar we altijd voor gestaan hebben... Misschien gebeurt dat ook nog wel rond het permanente noodfonds. Ik kan dat niet uitsluiten. Thijs Berman wil Europa verbaal gaan redden nog. <laughs> nou ja, ik neem de taak uh, graag aan, Maar Het is, denk ik, een enorme, enorme uitdaging voor de Europese Unie... om zichzelf te redden op dit moment. Omdat we op dit moment zitten met beleid dat leidt tot grote werkloosheid... tot enorme risico's voor mensen, vooral in Zuid-Europa op dit moment. En die verliezen natuurlijk elk geloof en elk vertrouwen in een toekomst... die ook hier wordt dat gedacht over quasi door Europa gedicteerd. wordt. Nee, dat wordt gedicteerd door een zware meerderheid... van conservatief-liberale regeringen. Laten we daar duidelijk over zijn. Die, die de lasten werkelijk afwentelen op de gewone mensen. En in Griekenland gebeurt dat op de meest draconische manier. Maar in Spanje en in Portugal is het niet heel anders. Dat slaat de grond weg onder de Europese Unie. En uiteindelijk is dat ook de grond die wegslaat onder onze economische toekomst. Ja. Ik maak me daar enorm zorgen over. Ik hoop dus ook dat dat <tus> pleidooi van Hollande... en van de andere sociaal-democratische leiders... Wat Diederik wij was uh, afgelopen woensdagmiddag. Het pleidooi voor een groeiagenda. Groene groei voor Europa. Groei. Dat dat aanslaat. En meer samen doen. En ook dat je een, meer een begrotingsunie bent. Hè? Dat, dat totale Europa samen veel duidelijker. en uh, Je ontkomt er niet aan om... Beter en meer en dieper samen te werken op financieel en economisch gebied. Maar er zijn toch straks kiezers die op 12 september naar de stembus moeten... en die sceptisch zijn over Europa. Die toch denken, het gaat allemaal in mijn portemonnee alleen maar nee. geld kosten. Mevrouw Sap, hoe gaat u dat <laughs> sceptisch aanvechten? Hoe gaat u daar in? Nou ja, door te blijven vertellen waarom ik geloof in Europa... Uh, en ik geloof in Europa, omdat je ziet dat uh, nou ja, financiële markten... bedrijfsleven allemaal op internationale schaal opereert. Dat duw je niet terug in het huisje van het kleine Nederland. En als je wil dat je daar goede randvoorwaarden voor creëert... als dus je wil dat je daar goede regelgeving uh, voor creëert... zodat ons niet opnieuw kan overkomen wat in 2007, 2008 is gebeurd... dat die financiële markten volledig in elkaar klappen... en alle kosten afwentelen op mensen, uh, gewone mensen, gewone burgers... Ja. dan zul je gewoon politieke macht moeten gaan organiseren... op een niveau wat hoger is dan die, dan die uh, kleine landjes. U ja, zegt op het moment dat de banken in Spanje... alweer bijna op omvallen staan. Hè? Ja, en Europa zou daar dus ook heel ander beleid moeten inzetten... dan ze nu doen. Wat we nu laten gebeuren is dat Spanje zelf... die banken moet zien te redden... terwijl ze er niet de middelen voor hebben... terwijl ze al aan de rand van de afgrond staan. En daardoor eigenlijk bijna over dat randje heen geduwd worden... en pas als Spanje bijna vier is... is Europa bereid Spanje te helpen. Dat wat je moet doen... is natuurlijk op Europees niveau direct goede mechanismes creëren om die banken direct te helpen. En wat Europa ook zou moeten doen, is gewoon financiële instrumenten creëren, zoals bijvoorbeeld Europese obligaties. Als we die moedige stap durven Euro -bonds zetten, heet dat, dan zorg je dat financiële ja. markten landen ja. niet meteen elkaar u, uit kunnen spelen. Precies. Daar bent u voor en, is en dan betalen wij misschien op korte termijn iets meer te rente, maar het bespaart ja. ons ontzettend veel aan ja. al die leningen die nu naar al ja, die landen Ja, die eurobonds, dat is natuurlijk ook bij een komende top uh, eind juni een, uh, een heikel en gevoelig onderwerp waar ook Mark Rutte gisteren nog van zij, never, nooit. Dat geldt u ook voor u, Ari Slob. Nou, ik vind terecht dat daar uh, flinke kanttekeningen bij geplaatst worden. Kijk, het lijkt waarschijnlijk wel heel erg aantrekkelijk, omdat die ja. landen dan met lagere rentes geconfronteerd zullen worden. Het zal betekenen dat onze rentes voor uh, ze omhoog gaan. Dat, dat is zeer op... de vraag. Nee, dat ben ik van overtuigd. Dat is dat zeer dat Buren. Maar dat zou ik nog niet eens het allerergste ja. vinden, al, al kan daar wel een rekening van een paar miljard aan vastzitten. Ja. Je, je loopt ook echt risico's dat, uh, dat de landen uh, de bereidheid om nu ook echt daadwerkelijk hun economieën structureel mm. te gaan hervormen en aan te pakken. Uh, dat dan de druk van de ketel er uh, voor een deel wat vanaf zal gaan. En dat is een reëel risico. Je hebt die euro obligaties niet, per, Berman, dat niet is eens tot. per se nodig... op het moment dat we maar allemaal in staat zijn... het vertrouwen in elkaar uit te spreken... in plaats van wantrouwen te zaaien... wat deze regering tot nu toe altijd heeft gedaan. Oké, okay, het laatste oppositionele scherps uitgesproken punt... is door Thijs Berman nog op tafel gelegd. Nou, de campagne is in volle gang. <laughs> uh, maar buiten is het mooi weer. Dat, uh, dat is ook fijn. We gaan ook maar van de pinksteren genieten dan. Dit was uh, Tolst Breed voor vandaag. Uh, Dank aan. En Jolande Zap, Thijs, Berman en Aris Lop. En uh, succes met uw uh, lijsttrekkersverkiezing. Dank u wel. Wilt u meer informatie over ons programma? Ga dan nog even naar onze website, troskamerbreed.nl, en meld u aan voor de nieuwsbrief die wij wekelijks verspreiden op deze manier. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws, dan Argos, daarna Tros in bedrijf. En wij zijn er volgende week weer nog een keer voor de Sportzomer. Graag tot dan. Dag.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 Vanmiddag in de Tros Auto Show. Ja, met Bas. Ik ben de legendaris Ik acteer van vandaag, dat wou ik zeggen. Duurzame ondernemer en autogek Rut Koornstra. Over nieuwe vormen van mobiliteit op het moment dat de vergoeding voor woon-werkverkeer wordt aangepakt. Een hobbenzak met een haaiengril. Een rijimpressie van de nieuwe Citroën DS5. Dit is toch een beetje een overgedesigned ding. En natuurlijk het laatste autonieuws. Nou, heet van de naald. Dat alles en meer. Vanmiddag om 2 uur in de Tros Autoshow. De